12 uur. Dit is door alwegens met het nos journaal De hele Europese wijk in Brussel wordt ontruimd vanwege de aanslagen in een nabijgelegen metrostation en op vliegveld Saventem vanmorgen. Het Belgische leger stuurt 225 extra militairen naar de hoofdstad. Het is nog onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen bij de aanslagen in Brussel. Op luchthaven Saventem wordt officieel nog altijd één doden gemeld, maar Belgische media hebben het over 10 tot 13 doden. Op het metrostation Maalbeek zijn volgens de politie meerdere doden gevallen. Het metrobedrijf meldt 15 doden. Premier Michel zei tijdens een persconferentie dat er veel doden en gewonden zijn gevallen, maar hij noemde geen aantallen. De terreur in Brussel begon vanochtend rond 8 uur, toen er twee bommen afgingen in de grote vertrekhal van Saventem. Kort daarna was er een explosie op metrostation Maalbeek. Vanwege de terreurdreiging adviseert de Belgische regering iedereen in het land binnen te blijven. Premier Rutte heeft met afschuw gereageerd op de aanslagen in Brussel. Tijdens een persconferentie zei hij dat de Nederlanders... één zijn met hun zuiderburen in rouw en verdriet, maar ook in vastberadenheid. Wijken voor dit soort geweld mag nooit een optie zijn, zei de premier. We blijven een open en democratische samenleving... die zich niet door angst laat regeren. Hij benadrukte ook dat de terroristen een relatief kleine groep zijn. Wij zijn met meer, zei Rutte. Volgens hem is nog niet duidelijk of er Nederlandse slachtoffers zijn in Brussel. Vanwege de aanslagen is de grens tussen België en Frankrijk gesloten, meldt de Franstalige zender RTBF. In Nederland worden langs de grens met België extra patrouilles gehouden. En ook in de rest van het land wordt op de weg extra gepatrouilleerd. De marechaussee heeft op de Nederlandse luchthavens de bewaking opgeschroefd. Justitie laat verder in Nederland de grote treinstations extra beveiligen. Het station in Hoofddorp is afgelopen uur ontruimd. Of er een verband is met de gebeurtenissen in België is niet duidelijk. Er zou een verdacht pakketje liggen. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt in het zuidwesten af en toe zon. In het noordwesten soms motregen. Het wordt tussen de 8 en 11 graden. Dit was DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB.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 Ja, dat was me dan vast voor alle danslustigen. Ja, even lekker natuurlijk. Hè? Voor alle danslustige mensen die dachten van... Nou, dat is lekker vandaag. Het discootje natuurlijk. Het is dinsdag vandaag, ja. Zo, recht hartelijk. Goedemiddag, daar zijn we dan weer. ZFM Lunch, of wel Zandvoort lunch op deze dinsdag, het is... Uh... ZFM Lunch, oh. het lunchprogramma van ZFM Zandvoort, iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, maar dat wist ik al. Goed, oké, okay, nou, het begin is weer goed. Uh, oké, okay, ik zei het al, het is dinsdag, dus 22 maart vandaag, de lente is intussen weer bijna twee dagen oud. En uh, ik merk er nog weinig van, eerlijk gezegd. Maar uh, wij zijn er weer in ieder geval fris en fruitig, zoals dat heet. En uh, gaan we gaan verder. We begonnen met uh, Boogie Wonderland van Earth and Fire. Ansel luistert natuurlijk ook. Die is nog druk bezig met het nieuws te vergaren En uh, te kijken welke films er komen vandaag. Want dat gaan we ook doen. En we hebben natuurlijk het recept van de week. Zoals gebruikelijk op dit dag. Ja! Dankzij een leuke 3-in-1. Ook dat nog. Maar eerst Herman. Never be clever. Going down the line, head up high. I wonder why it's so hard to feel fine. Got all I need, a plastic D, the bucket full of speed, and I'm cool in the heat. Could be little lady since I'm wasting her time. Got a head and a bullet. And I'm still making can And people say I used to do better. I guess I'm gonna. Together, but I never, I never be clever. I never ever, I never be clever. Some say I'm suicidal with a sense of humor. Some say I'm breaking it all, trying to start rumors. Some people say I'm born less long. I find myself a home, settle down, write a song, but I love to hang around in black people's places Resolating, staring their faces Holy mama, make me concentrate got to ride a song and I got to create I'm full of speed and I'm full of heat. It could be a little late. It seems I'm wasting my time. I don't want time. Move like to flying. People say I used to do better, so I guess I'm gonna have to get myself together. But I'm never. Herman Broks en The Wild Romance en de nummerlijst Never Be Clever. Ja, ja, yeah. yeah. kan. Drie in 1 Bedankt de Nederlandse band De Maskers. In één, één. in Oorspronkelijk begonnen als ZZ in de maskers. En uh, dat was in de tijd dat Bob Bauber er nog bij zat. Uh, die hebben we deze keer niet gehoord. We hoorden om te beginnen natuurlijk hun allergrootste instrumentale hit. La comparsa die nog steeds uh, hoge ogen gooit. En nog steeds uh, ook veel wordt gespeeld door uh, de originele vertolker Jan de Hond. Uh, ja, hij heeft een tijdje niet kunnen spelen omdat hij iets aan zijn oren had. Daar hebben ze een oplossing voor gevonden door zijn uh, versterker op een hele speciale manier op het podium te zetten. Uh, gericht op zijn oor. En uh, nou kan hij gewoon weer spelen. En dat doet hij nog goed ook. Er zijn diverse opnames van, uh, te zien. Vooral als je Jan de Hond bijvoorbeeld op Facebook hebt. Nou komt dat helemaal goed. Uh, Laak like om passen dus. En, uh, een stuk van Ernst Lugwona uh, uit de uh, vroege 20e eeuw. Uh, en dus uh, Jan de Honds versie van dit nummer is al over de hele wereld gecufferd. Er zijn tientallen, misschien wel honderden versies van beschikbaar. Daarna hoor u een brand new Cadillac. En dat waren de maskers zonder ZZ. Die was er toen uit. En dan ging de band uh, als uh, maskers uh, verder... En uh, het liedje wat u daar hoorde heette Brand New Cadillac. En daarna een weer een hele andere stijl van deze band. Uh, ze brachten een singeltje uit met twee nummers die uh, beroemd waren geworden door uh, Ray Charles. Dat gebeurde in 70, geloof ik, zoiets daarom. Tent. Aan de ene kant was Georgia On My Mind en aan de andere kant... Het, ook door Joe Cocker natuurlijk gecoverde Unchain My Heart. Maar oorspronkelijk dus een liedje voorkomend op een LP van Ray Charles. The Genius. Nou, dat was onze 3-in-1 vandaag. Dus het is een vrij korte, dus we hebben nog wat tijd voor het, uh, dat het uh, nieuws komt. Nou, daarom gaan we gewoon even lekker door met de volgende. James Bay. Best Fake Smile.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 Klimlach, oftewel Best Fake Smile. Zo heet het liedje. En dit is weer een hele oude... Ja, kent u hem nog? Olivia Newton-John. Denk een van haar eerste plaatjes. Banks of the Ohio. Olijfje, Olivia Newton John was dat, en ik denk dat het een van haar allereerste grote hits was. En het was een behoorlijk hit in die tijd, hoor, Olivia. En ze kwam er eigenlijk ook een beetje door, omdat Cliff Richard, Cliff Richard nogal gek op haar was, geloof ik. Dus vandaar Olijfje, dus Olivia Newton John. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Een wielrenster is afgelopen zaterdag gewond geraakt in Aardehout. De vrouw kwam op de Zandvoortse Zandvoorterweg... in botsing met een andere wielrenner. Het ongeval vond plaats ter hoogte van de Oosterduinweg. Hulpverleners waren snel te plaatsen om eerst hulp te verlenen waarna zij per ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer rukte zondagavond uit voor een woningbrand... in de J. Kraandijkstraat te Haarlem. Bij het blussen stuitte de brandweer op een mogelijke henneplantage. De woning raakte beschadigd. Zwaar beschadigd zelfs. De bewoners van het pand wachten de komst van de hulpdiensten niet af... en gingen na het uitbreken van de brand snel vandoor... De politie meldde gisteren dat het gaat om een henneplantage van een, uh, ongeveer 50 planten. De stroomleverancier heeft aangifte gedaan van diefstal van stroom. De kwekerij is ontmanteld en de politie doet nog nader forensisch onderzoek. In het voormalige verpleeghuis Boerhaven aan de Louis Pasteurstraat in Haarlem brak zondagochtend brand uit rond een uur of zes werd de brand ontdekt. Het is officieel nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is geweest. Maar het vermoeden bestaat dat het gaat om brandstichting. Vanaf april neemt het uh, Centraal Orgaan uh, Opvang Asielzoekers... het voormalig verpleeghuis in gebruik als noodopvanglocatie... voor maximaal 450 vluchtelingen voor een periode van maximaal één jaar. Op de weg in Haarlem vond een zondagavond een aanrijding plaats tussen een scooter en een invalide vrouw. <coughs> Pardon. De bestuurder van de scooter had veel gedronken en ging er vandoor. Hij kon later worden aangehouden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de man veel meer dan de toegestaande hoeveelheid alcohol had gedronken. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. De gevonden vrouw, die was achtergelaten door de bestuurder van de scooter, werd door omstanders opgevangen en werd later voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. Tegen de bestuurder van de scooter zal een procesverbaal opgemaakt gaan worden voor het rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van het ongeval. Tot zover de nieuwsberichten. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Ja, het weerbericht van, van vandaag wordt aangeboden door Rico Schreuder. Vandaag ziet het weerbeeld er wat vriendelijker uit dan gisteren. Naast wolkenvelden zien we ook af en toe de zon en het blijft droog. De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit het noordwesten en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks 10 graden. Vanavond en komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De wind is matig uit het noorden tot noordwesten en de temperatuur daalt naar een graad of zes. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Blijft droog en bij een overwegend matige noordwestenwind wordt het dan een graad of negen. Straks meer. Dit mooie na nou, het nieuws. Dat <laughs> is Earth and Fire, Storm and Thunder. De, de, de jaren, begin jaren zeventig en de, de, dat heet uh, Storm, and Thunder. Well, storm and <laughs> en Thunder uh, Wel, Storm en Donderslag en van het ene oude gaan we naar het nieuwe nieuwe van Nielsen ik zou wel willen slapen maar toch ook weer niet want ik lig hier in een king size bed en ik heb voor haar nog een king size blik ik zie jullie morgen ga maar vast, ik ga nog even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 Mergens in een hotel suite. Ik zou wel willen slapen, maar toch ook weer niet. Want ik lig hier in een king size bed. En ik heb voor haar nog een king size plek. oh. Mergens in een hotel suite. Het zal toch niet zo zijn dat ik haar nooit meer zie. ze is Eén kamer bij mij vandaan, even aankloppen, blijven staan. Zij is waarschijnlijk op doorreis naar dromenland. Kamer 5, ik geloof 06.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 met Jiggy DJ Nielsen van zijn nieuwe album Weet Je Wat Het Is. En het liedje dat heet Hotel Suite. En dit is lekker oud jongens. Dit is uh, Boskax. Lido missed the boat that day he left. You're know the Bioscope Agenda. But well, that was all he Lido Shuffle heette dat uh, nummer. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hé, hey, uh, Willem, we gaan naar de film. Hey! <lacht> uh, ik heet geen Willem hoor. Nee, maar hij luistert wel. Ah. De Bioscope Rokjesdag is de nieuwe romcom van Johan Nijenhuis, de regisseur van de Toscaanse Bruiloft. En verliefd op Ibiza. En deze film draait uh, vanavond om 7 uur en om half 10. Donderdagavond om 7 uur. En uh, dat geldt ook voor de rest van de week tot en met volgende week dinsdag. Dan de bekende. Uh, ik hoortjes, Elvin en de Chipmunks in een nieuwe film genaamd Road Trip. En deze film draait morgenmiddag om half twee en vrijdagmiddag om half twee. Zaterdag en zondag eveneens om half twee. En dan maandag en volgende week woensdag ook om half twee. Dan Robinson Crusoe 3D in het Nederlands en... Uh, dat verhaal gaat over Papagei Dinsdag... die op een paradijselijk eiland woont met zijn dierenvriendjes. En na een hevige storm spoelt er een heel raar wezen aan... genaamd Robinson Crusoe. En deze film draait morgenmiddag om half vier. En vrijdag, een zaterdag en een zondagmiddag eveneens om half vier. En maandag en woensdag eveneens om half vier. Dan The Revenant, winnaar van drie Oscars... en winnaar van in ieder geval drie Golden Globes... voor beste film, beste mannelijke hoofdrol en beste regie. En met een gigantisch mooie hoofdrol van Leonardo DiCaprio. Sterke acteurs en indringend camerawerk. Een meditatie over menselijkheid en ons overlevingsinstinct. En deze film draait donderdagavond om half tien... Vrijdag, zaterdag en zondag eveneens om half tien. En vervolgens maandag en dinsdag ook om half tien. Dan de film van filmclub Simon van Colm. En deze keer is dat Lady and Van. Waar gebeurde het verhaal van Miss Shepard... die tijdelijk haar oude busje parkeerde op de oprit van schrijver Alan Bennett in Londen. En er vervolgens vijftien jaar lang bleef wonen. Een mooie film van gebruikelijke Britse kwaliteit. Morgenavond dus om half acht. Zoals gebruikelijk. Gebruikelijk. Dat was hem. Nicky Romero. En dat heet de Future Funk. ZFM wordt iedere oude oude hoor, oh, Dit is een lekkere oude. <coughs> Dit is een heerlijke oude plaat van... Uh, van uh, uh, ...McGinnis Flint. Kent u die nog? Ja, dat kent u vast wel. Als het liedje hoort, dan weet u het wel. McGinnis Flint, Tom McGinnis... ...die uh, vroeger in Manfred Man's band speelde. Niet in de Earth Band, maar in het bandje daarvoor. Daar was hij gitarist. En nu begon hij een... Echt een beetje, mijn kind Guinness flint. En dat was dit liedje. Moet je horen. Lekker. Mm. When I'm dead and gone. Dat was zijn naam. En het bandje heet McGinnis Flint. When I'm dead and gone. La la la la. En zo zit het eerste uur er alweer weer op, jongens. Ja, ja, het gaat mee... Weer naar het NOS journaal van 1 uur. Met ongetwijfeld meer nieuws over de dramatische toestanden in Brussel. En uh, de titel van het volgende plaatje is wel heel toepasselijk dan. Voor, uh, voor de, het afsluitende ziekje. Is wel heel toepasselijk voor dat soort figuren, dat soort idioten. die aanslagen plegen op onschuldige mensen. En uh, nou, hangen ze maar heel hoog op. Oftewel, hang naar mij. Tot aan de andere kant van het nieuws. Dit zijn in die MG's. Hang them high.